Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Canada heeft een reddingsteam het lichaam van een van de twee vermiste Nederlandse polreizigers gevonden. Wie van de twee het is, is nog niet bekend. Het reddingsteam kwam gisteren aan op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wisten ze het lichaam van een van hen te bergen. De twee Nederlanders werden vermist sinds eind april. Er werd al vanuitgegaan dat ze in het ijskoude water waren omgekomen. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal... heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555... voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek begon op 1 mei en is nu ten einde. Wel blijft het rekeningnummer van Giro 555 de komende tijd open voor Nepal. In Australië is een jongen van 17 opgepakt... die volgens de politie drie zelfgemaakte bommen wilde laten ontploffen. Hij wilde toeslaan in Melbourne. De tiener werd opgepakt bij zijn huis. Daar werden ook de zelfgemaakte explosieven gevonden... De Australische Explosieve opruimingsdienst heeft de bommen onschadelijk gemaakt. Een aantal Britse ministers mag aanblijven in het nieuwe kabinet. Onder hen de eurocriticus Michael Fallon op defensie en Philip Hammond op buitenlandse zaken. Hammond is degene die moet onderhandelen over de voorwaarden voor het Britse EU-lidmaatschap. Premier Cameron heeft voor eind 2017 een referendum beloofd over dat lidmaatschap. Noord-Korea zegt dat het een nieuw ontwikkelde raket heeft afgevuurd vanaf een onderzeer. Volgens het staatspersbureau van het land was leider Kim Jong-un bij de test van de ballistische raket aanwezig. Als de claim klopt dan is dit een nieuwe stap in de militaire mogelijkheden van Noord-Korea. Waar en wanneer de test werd uitgevoerd is niet bekendgemaakt. Het weer, vandaag enkele buien, het wordt 13 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Maandag wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het in DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles, Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersin... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We met, met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ja, zeg, we gaan beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. En het is natuurlijk weer de vraag vandaag... Wie is er niet? Vorige week waren er helemaal niet. Het is echt want er heb nog steeds gesprek over. Hoe kan dat nou gebeuren dat drie mensen presenteren zo'n radioprogramma? En dan zijn ze er alle drie niet. Nee, sorry, ik was zelf op, op vakantie. En Jolande had ook iets zijn bezigheid, voor. Nee, ik zou niet komen, Mark zou komen. Mark zou komen? En ik zou samen met Mark zijn, en Mark kon niet. Oké. Okay. En oh, uh, dat is dus oh, de vraag is... van, ben ik, ben ik Mark of ben ik Jolande? Dat is een zware stem vandaag. Ja, dat is wel waar. Wat is er aan de hand? De, veel uh. veel drank genuttigd gisteren. Ja, ik ga niet meer vliegen. Na het vliegen kreeg ik keelpijn en daarna ben ik gewoon hartstikke ziek geworden. Oké. Okay. Je gaat niet ik meer vliegen. Ik ben nog net op vandaag. Ik heb me echt oh. uit mijn bed gesleept. Oh, nee toch. Want ik denk, oh, anders gaat het weer niet door. Dat nee. kunnen onze luisteraars niet aandoen. Dat is waar. Ik, echt, ik heb echt zoiets... Uh... voor welke gekkigheid heeft de rot hier getekend. Nou, geen idee. Dat kan allemaal niet. Het is uh, Toepak Leverd, waar je al vijf minuten over acht. Fijn dat je weer bij bent. En Marcus moet vandaag een examen doen. En hij moet echt wel een paar vragen goed. Ja, niet fout maken. Want anders dan... Kan hij zijn autorijbewijs inleveren? inleveren. Maar waarom hebben ze hem überhaupt aangehouden? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, het hij reed ge... gewoon altijd al jaren zwart gewoon. Is dat zo? Deze jonge knul, ik heb geen idee. We ja. zouden hem even moeten bellen gewoon. Ik ga hem nog even bellen. Maar als je naar ons luistert toch? Bel even. We naar... ja. willen even het naadje van de kous weten? Ik was afgelopen week in Turkije. En het was echt afzien ook. Gewoon in zo'n resort waar alles is geregeld. Ik heb nog steeds zo'n bandje om. Heb je hem nog om? Ik heb het bandje erom. En gisteren probeerde ik nog in de kroeg ook. Ik zeg van, het is, het is geregeld hè. Het is, We, maar dat trapte ze niet Ik in. had een gouden bandje hè. Okay. En als je een gouden bandje ja? hebt, dan is de sterke drank ook gratis. Oh, dat was hier ook gewoon? Ja? Ja hoor, ja. gewoon sterke drank. Gin, tonic, kon je gewoon halen. Ja. Gewoon. lekker hè? Ja, dat is heerlijk gewoon. Dus ik heb wel genoten. Ja. En, eh, het min mogelijk gedaan. Dan geef het breekje er ook wel op, dat je nou ik wil nou toch wel iets gaan doen. Was je daar een week? Je een week, dat ja, is lang ja. genoeg Ja, ik ja, ja, ja. ja, ja, ja, ben uh... ook een week weg geweest. Ik ben naar Spanje geweest. Oké. Okay. Ook een week. Ook Een goudbandje. Goud bandje. En uh, mijn zoon had de heel van, oh... Ik zeg, naast nou niks voor jou, staat alleen maar pensionado's en hun kleinkinderen en hun kinderen. Dus dat is vrij rustig. Ja, ja maar die gratis strand, dat is het wel dan hoor. Dat klinkt, klinkt wel dan, heel erg Dan is goed. het allemaal te doen. Ja. Ik denk, nou ja, oké. Okay. Ja. Nee, het ja, is waar. Er waren heel veel oudere mensen, vooral ook wat dikkere mensen, die daar rond, echt, dat je denkt van, jezus, dat die zich nog kunnen bewegen. Zit jij nou steeds te meten? Nee, nee, maar dat valt gewoon op. Dat ja. je denkt, jezus, met speciale stoel erbij. Ja, Al die bommetjes. Stoel. Ja, nou, dat niet hoor. Dat doen ze. Nee, die bleven gewoon anders in een stoeltje zitten of liggen op, op de strandstoel. Goed, ah. Toepak Brady, vandaag is hij jarig. Billy Joel, of Billy ah. Joe heet hij eigenlijk. Hij wordt vandaag 67. Zo, kijk, pensioen. Hij ging in 1993 al met pensioen. Althans, toen ging hij niet echt meer albums maken. Hij deed af en toe nog wel een optreden. Binnenkort weer trouwens. Uh, grappige man die vond veel drank houdt, van veel sigaretten. Dat zie je aan zijn neus ook, hè? Hij Juist. is echt zo'n uh, uh, grote drankneus. Ja, ja. Regelmatig ook betrokken bij auto-ongelukken. En één keer werd hij aangereden met Harley uh, Davidson. Vroeg hij zijn handtekening. Toen gaf hij met de bloedhand nog steeds een handtekening. Ah, kijk, kijk, alles voor je fans. <coughs> Win didn't start a fire. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, Saffers, Inter, Walter Winchell, Joe DiMaggio. John McCarthy, Richard Nixon, Student a Television, North Korea, Saffers. And I De start de fire. Ja, dat is een... rustig. Nou, goed, we moeten er geen grap over maken natuurlijk in Enschede. Een paar dagen geleden natuurlijk een brand geweest waar vier kinderen zijn do gered door een buurman. En daar was wat onduidelijkheid over wie heeft nou die vier kinderen gered. En dat was de eerste Barwari die had uh, gezegd. van ik, ik, ik heb ze gered. Maar het uh, werd hij behandeld voor zijn brandwonden? En uiteindelijk kwam er nog een andere buurman. Destijdie geloof ik. Die zei van ja, ik heb hem geholpen. En uiteindelijk oh. heeft Dessa even gezegd... nou ja, laat hem maar de held zijn. Anders, die kinderen zijn gered. Dus nou, wie het ja. nou echt precies gedaan heeft, dat weet ik helemaal. Maar maakt die vier kinderen zijn gewoon gered. En dat vind ik wel heel erg stoer. Hij zag ze op de bovenste verdieping zag hij ze achter een raam staan. En eronder was allemaal brand. Dus hij zei, ja, die moeten eruit gewoon. Dus hij heeft voor twee keer hij naar binnen gegaan. Kijk, nou, ik begreep ook dat hij natte lappen bij zich had. Op op zijn gezicht. En dat hij zelf even zich nat gemaakt Dat vind ik toch wel... Uh, Heel uh, slim. Ja. Dat, dat moet toch wel eigenlijk een brandweermannetje zijn? Toch? Nou, de brandweer heeft er natuurlijk wel even zo over gezegd... dat dat eigenlijk niet echt uh, heel erg slim was wat hij ja. had gedaan. Maar ja, ja. goed, ja, het, je kan toch beter altijd wachten op de professionals. Wij hebben er opleiding voor gedaan. En hij wilde bijna nog zijn certificaat allemaal laten zien voor, bij het nieuws. Ik denk, nou doe dat nou niet. Maar uh, om te laten zeggen... Want, ja, laat het over aan de uh, brandweer. Straks gebeurden er extra ongelukken. Maar als hij niet had opgededen, waren die kinderen er niet geweest. Dus ik zeg, toon eigen initiatief. Kom op, in deze participatie-samenleving hoort dat er ook gewoon bij. Ja. ja. Dat is het ding wat zeker is. Ja. Um, ik ja. zie een hele grote krokodil. Ja. Wat is daarmee? Ik, ik weet niet of ik het ga redden, want ik heb een kriebel in mijn keel. Een ik krokodil. Als ik, ik, wil, ik, wil, ik zie een krokodil. Ik een krokodil. Nou, ik zie een nou ja, krokodil. Ja, ze hebben niet echt ingebroken. Nee. Maar ze hebben in de nacht van de zaterdag op zondag vorige week... Uh, Ingemaken bij het verblijf van een krokodil, die is beroemd geworden door de film Crocodile Dundee. Okay. En het stel werd ontdekt in de Crocosaurus Cove in het Australische stadje Darwin. En ze waren een beetje beneveld. En ze hadden dus, uh, hij, hij zat 80 jaar jaar, die krokodil. Ja? Yeah. 80 jaar? Zo. En ze waren dus binnengedrongen en ze hadden spullen in het water gegooid. En uh, er was dus een melding uh, en, en daardoor kwam de politie. Maar ze waren gewoon stom bezig, want het slaat helemaal nergens op. En het is eigenlijk een erkende vrijgezel met immens zagrijnig gedrag, die <tie> dus Ik krokordeel. Stik ik van, nou, je moet wel lef hebben. Oh, volgens mij. Ja, hier wordt hij gepakt, denk ik. Ja. Maar uh, hij, heeft, hij heeft niks gedaan, dus. Nee, natuurlijk het die van, u mee. Maar wat is wel een engert, ja. Uh. Ja, die krokordeel zijn altijd een engert. Uh. Eén van de weinige prehistorische ja, dieren hè? die nog leven. Zo ja, nou. moet je het altijd een beetje zien. Uh, uh, leuke muziek hebben we ook nog voor je klaarstaan. Onder andere straks wat nieuwe muziek. Dit is alweer een oud plaatje, die hebben we al een Het heet namelijk uh, Julie Talks en het heet... Paper Girl. Je de clip nu gezien doet het even. Dan krijg je glimlach glimlach op je gezicht. Don't ask a question. Don't see my trust. You don't when like a doctor. with a broken leg. To the top of the waterfalls Into the waves sure of the She's gonna drive you to the shores But you don't know who you are I take the guitar You're gonna I'm gonna <laughs> Patrick Watson, Escape is zijn grote plaat, van een aantal jaar geleden alweer. Kan het canadese singer-songwriter wordt omschreven als Indisch. klassieke muziek, zo een beetje. Heeft een beetje knipoog naar onder andere Jeff Buckley. Ook een beetje het hogere stem wat hij klout dat hij maakt. Hij heeft gisteren opgetreden trouwens in uh, Amsterdam, in de Melkweg, als ik dat, als ik dat geweten had. Ik ik Gisteren middag ben ik thuis gekomen. Maar had ik gewoon meteen in Amsterdam gebleven? Had ik meteen even meegepakt? Goed, The Great Escape van Patrick Watson was een plaat in 2006. Alweer bijna 10 jaar geleden. Gewoon, en hij heeft een nieuw album uit. Luister het even. En dit is daarop te vinden: de nieuwe plaat van Patrick Watson. Het places you will go. En daarvoor nog de nieuwe single van Julie Talks: dat heet Paper Girl. Een... Een papieren vriendin. Mm. Ja, weet je, die schrijf je regelmatig. Altijd handig, ja. Altijd Ja, zijn uh, ja, ja. ou oude wets, brieven naar elkaar sturen. Ja, correspondentievriendje. Ja, dat is toch. Dat heet dat, ja. ja, dat, ja dat gebeurt zo. niet meer. Daar tegenwoordig heb je vriendjes. en uh, ja. gewoon uh, met uh, hoe weet ik nou, uh, dat je. Via e-mail wat schrijft, een e mail juf mail. Ja. Nou ja, dus. Het is toch altijd weer leuk als je uh, oude troep het opruimen en dat je wat liefdesbrieven vindt. Ik heb er ja. niet veel, maar ik heb er een paar. Ah, en die heb je echt nog? Ik heb uh, er, ja, niet echt, helemaal van die van die ja, Die moet je, ruipt, die moet je gewoon uh, scannen en op Facebook zetten. Waarom moeten het dat nou weer op wang. Facebook? Ik wil ze ook lezen. Nee, dat is maar privé. Heb, heb jij vlie... nog recht op trouwens dat het privé is of dat is eigenlijk een schandaal. Nou, zolang jij ze niet op Facebook zet, zijn ze privé. Ja, maar dat is toch schandaal dat ik dat niet wil delen met de wereld? Nou. Heeft iedereen toch recht op mijn privacy? Zo is het toch? Ik, ja, ja. Eigenlijk wel. Ja, zol tot, zolang jij het niet erg vindt. Oh, ik dacht, nee, ik dacht dat gewoon altijd. Je moet, de open, uh, openheid van zaken moest je altijd geven, geloof ik. Ja, ja, ja. Uh, hoef Je hoef je nergens voor te schamen. Je hoef je nergens voor te schamen, gewoon. Schamen, nergens. Ik zie zeg maar, dat jij een bericht hebt op een, over een aap. Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? Ja? Apenkool. Maar ik weet niet Precies, of het apenkool is. Apenkool. Wat voor apenkool nou, is Nou, we hebben natuurlijk een nieuwe, een nieuwe Koninklijk Telgje, Charlotte, ja? in uh, Engeland. Maar in, dan had, uh, in, in een Japans dierenpark hadden ze. Uh, een, een aapje. En die wilde ze Charlotte noemen. Maar toen kwam er een hoop kritiek van boze Japanners. Want stel je nou eens voor, wat zou je er vinden als een aap... Als? de naam geeft van de keizerlijke familie? Oké. Okay. <kluisteren> ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ik schrik er helemaal van. Ja. Maar achteraf is het besloten om het toch door te laten gaan. Oké. Okay. Het ziet er schattig uit, al die mooie foto's van aapjes. Ja, ja eh. altijd leuk. Altijd leuk. Ik denk, ik, dat, maar ze uh... hebben besloten om de gevoelens van de mensen die gestemd hebben te respecteren. En ieder jaar laten de directie van de Taka Tsakiyama Apenpark, ja? het publiek stemmen op, op, op, over de naam van de aap die het eerste geboren is. Oh. Nou, Kijk even op onze Facebookpagina ja. en dan zie je al die mooie foto's van aapjes. Het is schattig. Kijk hem ja. zelf er ook in. Vandaar ik het misschien ook zo leuk vind. Ach, foto's van aapjes. Ja, heel leuk hoor je. Straks onder andere de zandvoortse berichten. En ook nog even een klassieke van de spindacters. <coughs> ja wel, het is toch echt verrassend dat gebeurde in uh, Groot-Brittannië. pull the earth. de machine. Waarschijnlijk live wel wat beter wordt, want dat was niet altijd even spectaculair, maar de show die ze gaf, ik, was wel weer erg grappig altijd, dat weet je altijd wat. Ja, we ben je al heel groot van. Ja, man, die hier met de feest weggevonden, met Floris machine, dames en heren. En dit was de laatste zingen... Build this ship to wreck. Of to Heb ik mijn leven eigenlijk opgebouwd? Nee, hoe moet ik zeggen? Eh, eh, vernietig dit, licha vernietig <coughs> dit lichaam... Vernietig dit niet met de allerlei ellende die ik doe. Met uh, feestjes en zo. Uh, en drugs oh, misschien. Daar vring ze over. Daar gaat deze plaat over. Goed. Het is de zaterdagmorgen hier bij toebak Leeft op de radio. Het is zaterdagmorgen druk En wie weet... er ja, moet er nog wat gebeuren. Ja, precies. Nog wat uh, klusjes moeten gebeuren. En ik lees vandaag in de kleskant van Nederland... Ja wel. Zelfstandig gezondheid personeel, de ZZP'ers moeten beter bescherming krijgen. Het kabinet sorteert voor een uh, verzekering voor, uh, voor arbeidsongeschiktheid, ziekte voor alle werkenden, dus ook voor ondernemers. En uh, eh, zegenen dat ze best wel wat belastingvoordeeltjes hebben, deze ZZP'ers. Dus daar moet wel iets aan gedaan worden. Dus daar wordt binnenkort weer over gevochten. De VVD en de PvdA zijn daar allebei niet over eens. Dus de PvdA zal zeggen, nou ik kan laat niet. Laat die zelfstandigen nou gewoon wat voordeeltjes hebben. Jullie hebben ze destijds allemaal weggestuurd. Begin maar voor jezelf. Doe maar iets wat je zelf leuk vindt. En nou willen jullie allemaal extra belasting gaan heffen weer op ze Dus wat, wat wil je nou? Sowieso hebben ze straks al te maken met een, met een extra belasting. Bijvoorbeeld in de, in de, in de bouw. Bijvoorbeeld er gaat van 6% naar 21%. Alleen de stucadoors geloof ik. Die blijven wel op 6%. Dus... Ja, maar je zegt het verkeerd. Want het was ook teruggegaan van 21% naar 6%. Ja. tegen de crisis. Ja, precies. Nou, laat en nou het dan. gaan ze weer terug. Ja, laat het. Ja. ja, natuurlijk. Mensen kunnen toch niet verhuizen. Dus willen dus een huis graag laten verbouwen. Want ik bedoel, dat is dan een betere alternatief. Dan bouwen we gewoon een kamertje aan vast. Per wanneer gaat het weer in? 1 januari of zo? Volgens mij is het alweer ingegaan. Och, Ja, Daarvoor hadden uh, al die klusjes maar er nog allemaal een, een wachtlijst staan. Met van, ja, dan kom ik bij jou en dan bij jou. En dat kan allemaal nog onder het oude tarief. Maar dat is nu klaar. Mm. Ja, dus helaas, te laat dus, ingeslapt. Uh... Maar stukken door zitten nog steeds op 60%, procent. ik. En nog een. Nou, kijk er even goed naar, want dat kan best nog wel wat schelen. Ja, zeker weten. Het kan best nog wel een stimulans zijn om dan toch dat muurtje maar weer zo aan te pakken. Ja. Goed, ik zie ook iets met andere geld. Ja. Zaken. Er was een bankoverval gepleegd. in Amerika. Ja. En uh, dat was de Towner Bank in Virginia Beach. En direct nadat de man met dat geld uit de bank was vertrokken. zette hij de foto's en de video's van de roof op Instagram. Dat <lacht> sukkel? Hoe dom ben je? Hè? Nog ja. een half uur later werd hij door de politie aangehouden. Och, en de man grut. zette onder andere een foto op internet van het briefje. Dat hij aan de Bali-medewerker gaf waarin hij om 150.000 dollar vroeg. Ook verspreidde hij een video waarin te zien is hoe de medewerker het geld telt en dat in een zak stopt. Maar hij noemde het geen bankoverval, want hij had geen wapen bij zich. Oh. Hij droeg ook geen masker nee. en hij had zelfs heel beleefd, alsjeblieft, op het briefje gezet. Nou. En toen gaf zij het het geld. En, de, ja? de politie ziet het al anders en heeft hem in staat van beschuldiging gesteld en vastgezet. Echt, ja, ik... Ja, oh, oh ja, ja, ja tuurlijk, ja, oh ja, natuurlijk, ja. Die komen dan met grof geweld, komen ze echt binnen. In seven, en je, en nu zullen we ze even optreden, laten we zien hoe we het aan moeten pakken. Nou, dat hebben ze gedaan, maar dit was eigenlijk gewoon een grapje. Een grapje? Ja. Ik hoop niet dat, ik ben wel benieuwd of die mensen achter de... Maar het is natuurlijk wel de nieuwe manier van overvallen... zonder dat je daar traumas uh, door veroorzaakt. Ja. ja, dat vind ik ja. wel weer mooi eigenlijk. Goed, wat later dan normaal, maar het komt er echt aan. het De Zandvoortse berichten en er zijn weer een paar leuke dingen vanavond. Onder andere, comedy eh, die is er weer? En eh, daar kan je nog niet toe. Ik zie dat het nog niet uitgekomen is. Dus morgen, morgen is het. Wat vanavond? Al oh, zondag. Oh, hey. Ik dacht vanavond, oh, we gaan eens het kijken. Het is dus. <middels> uit 1993, volgens mij. Nee, nee, wat later je geloof ik. Rond, wauw, in de jaren negen was deze plaat. En de grote hit... Little Miss Can Be wrong. Het is vierde over half negen. In. Toebak leeft. Mark is er vandaag helaas afwezig. Dus de jeugd uh, kan, kan uitslapen. En we hebben tijd voor het Zandvoortse... We hebben tijd, tijd ingeruimd voor het Zandvoortse Zandvoortse berichten. Ik heb het duidelijk opgeschreven dat ik moet zeggen. Ja, Oké, okay. uh, nou, ik ga wel beginnen met de KNRM reddingbootdag. Ja. Het afgelopen zaterdag was het landelijke reddingbootdag voor de KNRM. Ook het Zandvoortse station had alle donateurs uit de regio uitgenodigd om een rondje mee te varen op de redboot Annie Paulies. Maar aan het eind van de dag konden maar liefst 19 nieuwe donateurs worden bijgeschreven. Kijk, dat is ja, Alleen erg. in totaal 200 passagiers die langskwamen werden vooraf op de boot op de foto gezet door de huisfotograaf van de KNRM. En uh, aan het eind van de ochtend... vloog het vliegtuig van de Kustweg... een paar keer vlak over. En later in de middag deed de helikopter van de Kustweg dat ook. En dat uh, zijn allemaal spectaculaire beelden. Dus uh, de hele KNRN... opereert echt zonder subsidie. Dat vind ik ongelooflijk. Ja, en echt heeft niet het nodig van giften, nalatenschappen en donateurs. En uh, gesteund door de, de mooie weer... werd de editie uh, echt een succesvolle dag. Volgend jaar is het op de voormalige koningin op 30 april. Ja. Het blijft toch apart dat er dan wat georganiseerd wordt. Dat je denkt... Maar dat kan toch niet, dat is dacht. Nee, ja, dat wel, was het vroeger. De ja. buitenlandse mensen schijnen nog steeds op 30 april met de oranje bij het station Uitgedost. Waar eh, begint het feest nou? We, ja. Ik zie helemaal niks. Nee, ja. dat was uh, heel lang geleden joh. Ja, Goed, kijk even op de he? Facebookpagina ja. van de KNRM van Zandvoort. En dan zie je al die mooie foto's die ja, er heel gaaf uit. Morgen is het ook weer, uh, ja, moedersdag. Ook uh, niet vergeten. Een oh, moedersdag spannend. Bruns op het Kerkplein in de Kerkstraat. Dus komende zondag wordt dat weer voor de tweede keer ja. gedaan. Ze hebben het uh, ooit als was initiatief van iets. Er werd gevraagd van, wat zouden we dan nou kunnen bedenken in Zandvoort wat een beetje aan. En dit werd heel, goed, heel goed ontvangen. Dus nu gaan ze het weer doen. Uh, je toegangskaarten zijn 5 euro per stuk. En je kan ze kopen bij Kaashuis Tromp en Bruna. En, uh, en bij Balken en de, de groot krocht. Dus uh, ga er even heen. Het is dus uh, op een lange, aan lange tafels nemen ze plaats die moeders. Het is overdekt voordat het mocht gaan regenen. Maar de vooruitzichten zijn heel goed. Dus ik zie ja. alleen niet bij hoe laat je daar aanwezig moet zijn. Dat ja, Volgens mij was het een uurtje of elf. Uh, een uurtje of elf. Maar uh, ja, ik zit nog te denken, goh, uh, zal ik er ook twee kaarten kopen? Ga ik gewoon daar ook gezellig van bij? Ja, precies. Nou, ja, precies. Er was ook weer brand. Ja, rustig maar. Fire! Ja, het is. Brand. Ja, ik zie Allee, het. Het strandpaviljoen uh, Azuro op het uh, Zandvoortse Naturistenstrand... is vorige week donderdag een staal pellets in brand gevlogen. Deze pellets lagen naast het paviljoen. Brandweer was uh, aanwezig voor het blussen. En volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio... heeft de afval naast de pellets vlam gevat. Ze weten niet helemaal hoe dat al is gebeurd. Aangestoken. Een sigaretpeuk die zo... Even weggeschoten is zo nog. Zo kunnen? droog is het nou ook weer niet? Nee, nee, dus het is een beetje uh, vaag. In Gelukkig is er geen verdere andere schade. En ze zijn er wel aan het bouwen nog. En gelukkig uh, uh, ja, waren ze niet zover dat, uh, dat er echt schade kon komen. Dus alleen die pellen zijn in de bot geploog. Dus het is goed na het optreden van de brandweer dat het. met uh, een is is afgelopen. Ja, ik heb nog het laatste, laatste berichtje maar hè, voor uh, ja, ja. de rest volgt het volgende uur. Ja. Op donderdag 14 mei, op Dag is er weer de traditionele opening bij de Zandvoortse watersportvereniging. Met onder meer een ruilbeurs, verkoop, gevonden voorwerpen. Oh, dan ga ik even wat spullen ophalen. En de eerste clubzeilwedstrijd van het seizoen. En de activiteiten starten rond 11 uur. Het is tot 1 uur. Uh, om 1 uur begint de echte officiële opening. En voor de liefhebbers, er wordt op 16, 23 of 30 mei... wordt het Open Nederlands Kampioenschap windsurfen wordt georganiseerd. Okay. Echt windsurfen, dus, dus niet kitesurfen, maar windsurfen. windsurfen. Vind ik toch wel weer leuk dat dat weer uh, er is, want uh, ik vond het altijd zo gezellig uitzien, die uh, zeiltjes al. Ja? Nu heb je die, uh, die vloere mannen met die grote vliegers, maar wat best gevaarlijk is, want uh, ja, ja, ja, ze knallen ja. zo weer naar beneden en ja, weer naar boven ja. en zo. En, uh, ik vind het, ja, ik vind het uh, windsurfen wel leuk. Echt weer retro. Ja, krijg, ja ook, ik krijg dan ook een beetje dat idee van de Californië, windsurfing en zo. Oh, maar dat hoort weer eigenlijk helemaal zonder zeil. Windsurfing? Nee, het is een surfing. Dat is, dat is in Californië het is Surfing USA. In Ja, precies. Dat, helemaal, okay. dat is gewoon allemaal op een plankje staan. Dat is meer is niet natuurlijk. Goed, volgende nu straks veel meer berichten. En blijf gewoon luisteren wat na tien uur nog veel Meer berichten dames en heren. <laughs> Haha, wat leuk allemaal. Hello, Ben shakes. Hold on, was een grote doorbraak. Het jaren zestig, zaterdag. Ik heb alweer weer hyper hip. Dit is de nieuwe single die heet Don't Wanna Fight. Ladies got a man. I'm <laughs> In Amerika in Amerika, ja precies. Uh, ontstaan in 2009. Hold on was de grote plaat en dit is de nieuwe plaat. Jij ja, heet dus. Uh, uh, don't want to fight. Ik wil niet meer vechten. Het zal wel zijn als iedereen dat gewoon roept... dan komt het misschien nog wel voor elkaar. Ik wel een beetje. Ik was er namelijk in uh, Turkije en dan houd ik het ook al via nu.nl altijd in de gaten... wat speelt er in Nederland. Het kan maar zijn dat je een op een het vliegtuig stapt naar Nederland... en Nederland er gewoon niet meer is. Weet je, dan moet je toch een beetje in de gaten dat je je voorbereidt. Dat, voorbereid, dat ah. je denkt van, moet ik al een hoofddoek gaan dragen... dat ik zeg maar het, uh, het vliegtuig afstap of dat nog niet? Of heeft Geert Wilders daar een stokje voor gestap, Ja, Maar nou, de mannen hebben toch nooit een hoofddoek op? Nee, maar goed, je weet niet hoe ver het kan gaan allemaal. Ik bedoel, zij hebben het monopolie op de waarheid. wie uh, zei dat ook alweer. Hans Theo zei dat al geloof ik. Hè? Ja, mensen die gelovig zijn hebben altijd het monopolie op de waarheid. Dat denken oh. ze althans. Maar goed, ik heb het een beetje gedaan <lacht> de gaten Geert Wild is natuurlijk goed bezig. Helemaal niet provoceren of zo. Hij denkt mezelf: laat ik in Texas Amerika gewoon een wedstrijd doen. Hoe kon je de uh, Moment uh, afbeelden? Hoe zou je hem kunnen afbeelden? Waarom zou je in godsnaam zo'n wedstrijd starten? Maar hij heeft dat gedaan en toen kwam er ook een aanslag. Waar dus uh, twee mensen dus, uh, bij om het leven zijn gekomen. Die kwamen met een auto aanrijden. Uiteindelijk zijn ze nu aan het onderzoeken. Uh, Want ze hebben namelijk toch een paar dagen van tevoren. Hebben ze al informatie verzameld. Ja. Uh, dat die man toch wel iets wilde gaan doen. Alleen het was niet helemaal duidelijk waar hij wilde gaan doen. Dus nu zijn ze weer jarenlang bezig om het uit te zoeken. Of ze het hadden kunnen voorkomen. Oh, oh kan die Geert wilde gewoon niet in, uh, ergens opgesloten worden? Zo? Oh, heerlijk. Maar ja. goed, was hij was niet de enige natuurlijk. Maar goed, hij komt er altijd wel met grote kop in de grond. <tie> Dan denk je zo'n wedstrijd. Waarom zou je het in godsnaam gaan doen? Provocerend gedrag. Hou eens op, ja, hoor. omdat je wil provoceren. Ja, het ja. is eigenlijk een belangrijke ding in het leven. hoor. Je ja, bezig ik heb je ook een heel belangrijk bedrijf. Ja, vertel. <grijpt> op Facebook heeft de moeder de foto geplaatst van een pijnlijke fout van de action. In het kinderboek met de bus naar zee staat een kort verhaaltje over een beer en een mug. Met als titel een pik in de bil. Huh? Jawel, je hoort het goed. Het verhaal gaat over een beer die geprikt wordt door een mug. Maar de beer krijgt echt geen prik in de bil, maar een pik in de wil. En mist dus een nogal cruciale letter. <lacht> en in de rest van het verhaal blijft de mug ook echt pikken in plaats van prikken. En okay. de moeder die het boekje zag, kocht zag de lol wel in. Van oeps, action. hoe leg ik dit mijn zesjarige dochter uit? <lacht> maar de Kater reageerde luchtig van nou ja, foutje inderdaad, Michel. Alleen vrouwelijke muggen prikken. Maar volgens de action gaat het niet om een drukfout. De schrijver zou echt bewust hebben gekozen voor het woord... En, uh, want uh, het is bestemd voor beginnende lezers en taalgebruik is eenvoudig. Het korte woorden en weinig letters. Oh, vandaar. Nou, ik ja. vind hem wel grappig. Eén ja. keer, kan je me voorstellen, maar als er eigenlijk eerder de pik gewoon staat... Dan denk ik, nou... Ja, dat, uh, dat, uh, ja maar hier. ze noemen wel ook dat als een stof uh, raar doet, dat het pikt, hè? Dus, uh, oh, oké. Okay. Op zich is... Uh, niet altijd seksueel getint, het wordt. Zij dus dacht bij ik heb een collector's item. Ik ga ja. straks echt weer op vakantie gewoon. Oh. Maar het bleek gewoon dat er echt miljoenen van gedrukt zijn. De, ja, Je kan dit boek natuurlijk. Uh, het zou wel grappig zijn in een of andere sekssite. dan uh, nu een uh, verhaal, een pik in de wil. Kijk hoeveel uh, likes het krijgt of hoeveel uh, ja. er gekeken wordt. En dan blijkt het gewoon zo'n kinderverhaal te zijn. Is het toch geweldig? Ja, maar dat spreekt ook altijd weer door de verbeelding. natuurlijk. Het onschuldige. Ja. Combineren met. Lekker voor nou. Goh, stout. Goh. Jack O'Connor is een Nederlander die maakt echt Californische keep on dreaming muziek. Ja, een zus, we hadden het net over surfen. Nou, dit, dit, dit zou je gewoon op je wokken kunnen dragen dan, hè, met surfen. Zorg wat dat je een waterproof uh, Walkman hebt. hè. Met een beetje als van gele was dat nog. Een koppelhoontje die je, je oren moest drukken, gewoon niet eens zeer. Maar wel waterbestendig ook. Dus Jack O'Connor, find myself. When it comes down, you'll wonder where you've been. See the world outside on a sunny day. Kunnen we spelen. Hij is uh, nummer 1 in de vinyl top 50. Hij heeft een nieuwe uh, LP uit, want dan moet je ook zeggen: LP, natuurlijk is lang speelplaats. Jackal Carton, dus 1 op nummer uh, in de to, vinyl top 50. Nieuwe album heet Hypnobobia. Ja, sorry. randbeeld noemen we dat gewoon even makkelijk, kan ik het ook nog uitspreken? Hoe? Want, uh, oh. Ja, <laughs> Hobia dacht ik dat zo heet. En vorige keer had hij een dit is zijn tweede album dat hij uitbrengt en het vorige heette Cabinet of Curse to Your Wat zeg je hè? Wat? Zoiets. Jezus, ja, man. Geef er een wijn, dan lees ik het zo voor. Oh, ik moet binnenkort echt binnen cursus gaan en uh, doen, uh, uitspraak, uh, <coughs> de, de uitspraak doen van moeilijke woorden. Zo. Mm. Dit is een psychedelische teksten klopt ook wel. Dus dat is ook hoort bij dit soort muziek, is waar. Yeah. dat moet je gewoon niet heten. Ik bedoel, je kan Garden doen dan. Garden keer leuk. Love in the Garden zou kunnen. Maar even, dan een gegeven moet je het wel echt... Um, Moeilijkere titels gaan bedenken voor dit soort muziek. Ja, ja is wel... dat, dat is wel. De muziek ja. is ingewikkeld, er hoort een ingewikkelde titel ja. bij. En uh, af en toe verschijnt hij weer in de Wereldrijd door met iets nieuws. Dan speelt iets raars. Een, een bepaald ja. soort maf instrument. Waar dan weer. Nieuws wordt geluid. Dat komt Ik was er. trouwens verbaasd gisteren dat de Wereldrijd door. Ik heb alleen maar gezien uh, dat er een beetje was dat, dat hij uh, stopte en zegt tot maandag. Ja? Ik merkte namelijk nou gisterochtend dat uh, je hebt dan uh, vandaag de dag, heb je hè, vaak op Nederland één. Of ja? NPO één. Ja? Ja? En dan. Uh, ja, die stoppen al. Die hebben al een zomerreces, Ik denk, nou, zal het wereldraid door ook wel stoppen. Ja, je hebt gelijk. Moet hij niet stoppen? Ja. Nou, ik denk dat hij even doorgaat. Hij zit wel goed. Uh, zit er goed in, nog? Hij zit er goed in. Ja. Ja. Ik, wel ik denk je... misschien dat het tot eind mei is of zo dan. Nou, ja, ja, maar ja, ik, ik heb wel een beetje zo dat ik denk van jongens. Waarom krijgen zij zo'n lange vakantie? Als wij nog allemaal werken, dan hebben wij recht gewoon op. Die programma's, ochtends, want ik vind het zo heerlijk als ik een beetje aan het rommelen ben. omdat er ondertussen het nieuws hoort. Een ja. beetje ah, ja. erop en beetje commentaren erop. Misschien moeten ze dus ook langer door, want ik krijg niet zoveel geld meer. Maar Nijs van Nieuwker heeft natuurlijk ook flink van zijn loon ingeleverd. Er kwam natuurlijk in het nieuws dat hij gedeelte van zijn afstond. aan de sociale sector. omdat hij ook vond dat de sociale sector. meer recht had op, op meer geld. Dus hij heeft van, hij dat heeft, gedaan? Nou, ja, dus ik vind het toch wel aardig. Op ja, de helft van zijn loon heeft die, uh, hij heeft iets van 6 ton, geloof ik. 3 ton heeft hij gezegd. Nou, daar is ook allemaal niet nodig. Wat onzin allemaal, dat geef ik gewoon weg. Ik kan even goed mijn bal, balletje slaan de hele ochtend. Daar hoef ik niet extra geld voor te verdienen. Nee. Dus uh, we, we zullen zien. Uh, ik ben ook benieuwd of zijn haar zeg maar, weer een stukje korter is... als hij terugkomt van zijn vakantie. Ja, Want elk is... jaar is het weer een stukje af. Hè? Oh, en dat... zijn uiteindelijke doel in het leven is... om uiteindelijk zijn oren te tonen aan het volk. <tos> Dat heeft hij ooit gesteld. Heb je ook het documentaire nog gezien? Aan tafel? Ik heb wel gekeken. Ik vond het wel leuk. Uh, nee, dat heb ik niet gezien. Oké, okay, nee, dat was van de week. Was het, uh, oh, nee. was ik dus heb niet alles of? kunnen volgen. Grappig dat je in Turkije wel gewoon Nederland één of twee jaar. Oh, kan nee, over. natuurlijk. Ja, je was weg. Dus nee. ik heb het wel een beetje gevolgd. En je ik vond het gisteren wel echt tweede krommetje. Van die rappers die hadden. jou, jou, motherfucker. Ik heb oh. een te dik. En dat telde zijn moeder aan tafel zing dat hij een liedje ging zingen voor mijn moeder. <laughs> Ik heb ah. even pauze gezet en later heel snel vooruit Gat, Gaat ah. ja, dat dat kan werkt. Je. Maar goed, het, ja, het is ook wel leuk van die hele stoere man om dan dat, dat hele zachte hart van hun te zien kloppen. Ja, is dat er die... bijna oh. zo doorzichtig ja. wordt, dat je erheen kan kijken, die dingen. Oh. Nou, ik weet niet, hoor. je is echt niet op te wachten. Het lijkt wel een mens. Ja, oh. ja. ja heerlijk, heerlijk. Goed. Ik, ik vind heb het wel van. een leuk bericht, maar ik ja? denk het wel Ja, waarschijnlijk. We tijd voor een hobby, moet ik zeggen. Man, we zitten helemaal een beetje in de, de bluesy, rockachtige... Stijl ziet momenteel. Bad Heart, Good As It Get was een groot hit. En dit is haar nieuwe single die heet. <coughs> smile as well, smile. Kom op, leg met tellen. Want dit is leuk. Woke up this morning, with a smile on my face... I threw out those stones... That stood in my way... And I put on a new pair... Of high walking shoes... I woke Schijnt vol met ja pijn te zitten. Want ze heeft mm. natuurlijk een heel zwaar leven gehad. Ik heb een heel zwaar leven. Ja, echt heel zwaar. Op een elf! Ja, echt heel erg. Dat heeft ze nou verwerkt in een nieuwe album. En uh, ze zegt zelf al, uh, het is een heel persoonlijk album geworden. Ik heb mezelf helemaal afgepeld. En ik heb mezelf nu helemaal blootgegeven op het laatste album. En dit is daar de nieuwe single van. En uh, ze heeft heel veel te, te maken gehad met drugs en drank. Dat heeft ze allemaal achtergegaan. En rock en, als, and roll. en als God er niet was geweest, was ik al lang dood geweest. Als God er niet was geweest? Ah, sorry, ik moet even spugen. Oké. Okay. Ja, goed. Nee, ja, sommige ja. mensen ja. heeft uh, God een uh, positieve uitwerking. Sommige mensen slaan helemaal door. Die, denken, die, die vinden dat het andere mensen ook moeten overtuigen met het geweer. Op het hoofd, maar zij doet het alleen met muziek. Nou, nou dat vind ik ook. Dat, dat, ja. uh, dat kan ik wel kan ik wel mee leven. Dat is zeker. zeker, leven, het, is zeker. Uh, het loopt tegen 9 uur. En we zitten ook al eens een beetje te kijken wat er allemaal speelde op 9 mei door het jaar heen. En straks daar weer een overzicht van natuurlijk. Ja, en ik denk ook dat er inmiddels wel een bruiloft heeft plaatsgevonden. Want er was een vrij feest. Dus, uh... Maar het moest dus een vrij feest worden dat de aanstaande bruidig nooit zou vergeten. En dat werd het. Gerard Ricardo en zijn vrienden werden klaar klemgereden door een arrestatieteam. Het met, dat hem met getrokken pistolen dwong uit de auto te stappen. Het was dus in Amsterdam. En uh, die vrienden... Nou, hij wist niet dat het vrienden waren. Maar uh, het zijn geen vrienden gewoon dan. Nou. Nee, maar nee. ze plakten tape op zijn mond binnen zijn arm en been aan elkaar. <laughs> Gooi hem in de achterbak van de auto. Idee. En met die auto willen ze dus naar Ermelo rijden om te paintballen. Maar op de snelweg gaat het mis. De armen en benen zijn niet goed aan elkaar geplakt. Dus zijn vrienden duiken over de achterbank in de achterbak. Yes. Om hem beter vast te binden. Ja. Andere automobilisten zien dat en die, <laughs> die denken, oh jezus, wat is hier aan de hand? Bellen gelijk 112. En bij Muiden wordt de auto met de niet vermoedende feestvingers klemgereden door politieauto's. En die ene zegt nog, ik zei nog, doe je gordel om. Maar uh, de jongens worden dus door agenten met getrokken pistolen gedwongen om met hun gezicht naar beneden op de grond te gaan liggen. En ondertussen over de agent de kofferbak en laat hij Joël, die nog altijd gemoed is, eruit klimmen. Vrienden worden opgepakt en op het politiebureau yes. verhoord, waar al snel blijkt dat de hele ontvoering een grap was. Dan gaan die vrienden quoten van... Ja, we wilden iets doen wat hij nooit zou vergeten. Zouden, hè? Dat zegt vriend. En dat is geluk. Ja, en uh, een van hen zei nog... Ja, achteraf denk ik dat hij iets minder had gekund. Dat denk ik wel. Maar goed, ja. wist hij nou dat hij door zijn eigen vrienden werd meegenomen? Of hadden die ja, allemaal maskers? Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk in eerste instantie is het even schrikken. Maar je kan wel verwachten dat er iets gebeurt tegenwoordig. Het kan allemaal niet gekker, het kan ook allemaal niet duurder, weet je wel. Nee, dit is vrij goedkoop, alleen het heeft wel weer het politieapparaat in het werk gezet. Ja, het kost altijd weer geld. Ja, ik weet het niet of die mensen die 1 en 2 geweld hebben moeten betalen, want het was een onrecht. En, ja, oeh ja. ja oh. Dat lijkt ook wel grappig. Daar kan weer een ja. onderzoek oplossen op worden. Maar mensen worden, worden dus, en dat is wel zo, dat had ik vroeger ook op een gegeven moment vrij gezellig. feestje was het zo van, nou we gingen eerst ontbijten, daarna gingen we paardrijden, daarna gingen we... <coughs> Golfclinic, daarna gingen we uit eten. Daarna gingen we nog een video opnemen. Dat was een rare duur bij elkaar. Ja, dat is een tocht. Ja. dan toch? En dan, dan, dan kan je gewoon aan het eind van de dag 150 euro aftikken. Ja. En dit is gewoon stellen te En dan gaan de mannen ook. Ja? Dus die hebben als koppel hebben gewoon even 300 euro omdat er iemand gaat trouwen moet ja. zeggen van, ja, dat doen we niet meer. Ik uh, was gisteren, stond ik te wachten. <tie> een station in uh, al, nee, in nee, het treinstation stond ik te wachten. In uh, Sloterdijk volgens mij. En ik, sinds ik ben overvallen. Of tenminste, sinds ik mijn uh, uh, iPhone gerold. En nog wat dingen kwijt ben. ben ik ze de hele tijd scherp. Hè? Ik deed de hele tijd om me heen te kijken. En toen zag ik Superman. Zag ik de trap afkomen met een zo'n vrienden. Ja? Van die duister vrienden. En hij had dus alleen een keepje aan. En rond had hij niks aan in de gaten, want straks bespring je mij en dan pak je mijn telefoon. Maar die liep dus de hele dag al rond in zo'n zo pakje. Dat was toen een uur smerig, geloof ik. dus. En hij, hij, hij reageerde niet eens, maar op andere mensen die heel naar hem keken of tegen hem zeiden: van, wat, wat. Oh ja, sorry, ja, ik ben natuurlijk uh, een superman. En hij had nog niks bijzonders gaan die dag, maar uh, hij kon het wel waarderen dat hij dat pakje moest dragen van zijn vriend. Ach, oh, je staat zo voor lullen. Je staat leuk. zo voor lullen. Goed, laatste plaatje voor 9 uur na 9 uur, dus het overzicht wat er gebeurt op 9 mei door de jaren heen Even een scheurend gitaartje, afsluiting. Dit heet Julian K. California Noir.